7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het merk PIN voor elektronisch betalen... bestaat vanaf middernacht officieel niet meer. Die naam gold voor pinnen met een pasje met magneetstrip... maar dat is vanaf 2012 verleden tijd. Dan wordt er elektronisch betaald met een chip, wat het nieuwe pinnen heet. Het was de bedoeling dat alle betaalautomaten op 1 januari waren aangepast... maar dat is niet gelukt. Ongeveer 95 is klaar voor nieuwe pinnen. De laatste automaten worden in het eerste kwartaal aangepast... Daarna kan niet meer worden betaald met een pinpasje met alleen een magneetstrip. Bij een ongeluk in Amsterdam is een automobilist rakelings langs een benzinepomp gescheerd. Hij kwam vanaf de A4 de stad inrijden, werd onwel en verloor de macht over het stuur. Zijn auto schoot over de middenberm en sloeg over de kop. Hij kwam op een halve meter van een benzinepomp tot stilstand. Als de auto iets verder was doorgeschoten had er een ramp kunnen gebeuren, zegt de politie. De man raakte niet gewond, maar is naar het ziekenhuis gebracht... om te onderzoeken waardoor hij onwel werd. De president van Nigeria heeft voor delen van het land... de noodtoestand afgekondigd. Sommige grenzen zijn gesloten. De president heeft zijn minister van Defensie opdracht gegeven... een speciale eenheid in het leven te roepen... om de terreur in het land te bestrijden. Nigeria werd met kerstmis opnieuw opgeschrikt... door aanslagen van de extremistische islamitische organisatie Boko Haram. Bijna 40 kerkgangers kwamen daarbij om het leven...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 Je huisdier gun je een lang, gelukkig en gezond leven. Kies daarom voor BAFAR Topkwaliteit. Wormen bijvoorbeeld pak je effectief aan met BAVAR Wormiddel. BAFAR. de mensen die van dieren houden. Article 18 of the Geneva Convention. Hospitals organiseren to give care in times of conflict... to the wounded and sick, the infirm and maternity cases...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 BAFAR vind je bij de Speciaalzaak bij jou in de buurt. Beavart, de mensen die van dieren houden. Of kijk op BAFAR.nl. Langs de lijn met Gio Lippens. Goedenavond, dames en heren. De oliebollen hebben we even aan de kans geschoven, want we gaan praten over wielrennen. En dan weten we dan moeten we niet te veel eten, want het seizoen staat alweer op het punt van beginnen. Uh, we gaan praten met uh, twee wielrenners en één ex-wielrenner. Die is toevallig op dit moment ook de manager van beide wielrenners. Johnny Hoogland en Wout Poels, dat zijn de wielrenners. Heren, goedenavond. Goeie de, ja, hoog vakantie, solijgehalte. Uh, maar dat maken we in de loop van de week nog wel goed. Want dan gaan we een uitzending maken over de Tour van komend jaar. En dan gaan we vooral praten met Rabo-renners. Dan weet u dat ook alweer. En Aars Vierenhouten, ik zei het al. De manager van beide heren, Maaraert. Uh, ook uh, bondscoach. Niet van deze mannen, maar van de jonkies, van de belofte. Ja, en analyticus natuurlijk bij de NOS. Ja, dus ik schuif mijn petje langzaam. De ene pet naar voren, de andere pet. Nee, Nee, worden er wel eens grappen over gemaakt. Over, de, over het aantal petten soms. Ja, er worden eens vragen gesteld. En met name in de journalistieke sfeer van... Uh, hey, is dat wel mogelijk of is dat wenselijk? En, uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk aan ieder om te bepalen. Ik kan prima mijn, mijn wegen scheiden. En, uh, ik geloof niet dat er conflicterende belangen zitten. In mijn uh, verschillende werkzaamheden. Dus dat gaat heel goed. En... En ook heel erg leuk om uh, diversiteit van, uh, van activiteiten uit te voeren. En dat heeft eigenlijk allemaal met, die, met, met dat fietsje, met de kromme te maken. Allemaal met wielrennen te maken. Ja. Waarom deze twee mannen? Um, ja, we zijn eigenlijk gestart uh, met P3-transfer van wat een later uh, van is geworden. En daar is uh, zowel Wout Poels als zoom Hoogland uh, in terecht gekomen. En daar ik de jongens ook. Uh, ja, wat uh, echt hevig en, en intens leren kennen op het gebied van de fiets, op trainingsgebied en dat soort zaken meer. En Het was eigenlijk de vorm van uh, het, hoe kun je jezelf nog beter voorbereiden op het wielenleven, wielencarrière als overgestap van, van belofte, amateur, jong naar, uh, naar het profwielrennen. En hoe hou je je daar staande? En daar hebben we gewoon, ja, veel over verteld, veel over uh, gesproken, veel vragen kwamen er aan alle kanten vandaan. En dan, nou, dan ga je het over trainen en dat soort dingen hebben. En zo is het eigenlijk een beetje gelopen. Ik draai de vraag even om. Hè? Wout Pols, wat heb je aan aard aan een manager? Heel veel eigenlijk. Hij regelt uh, natuurlijk uh, qua management alles. Maar ook uh, qua training doen we alles samen. Dus ja, een heel totaalpakket eigenlijk. Johnny, is het ondenkbaar tegenwoordig dat een renner zonder manager door het leven gaat? Want vroeger, uh, dat wordt tenminste altijd door die oude wielrenners gezegd. Hè? Die zeggen, ja, vroeger hadden we dat helemaal niet. Niet nodig. Nee, ja, er zullen bestrenners zijn die het uh, zonder manager uh, veel fijner vinden. Maar ja, dat is voor iedereen, uh, iedereen anders natuurlijk. Ik uh, voel me goed bij Aard en ik zie Aard ook niet eigenlijk echt als een manager. Het is ook, ja, we kennen elkaar uh, als, toen we allebei beroepsrennen waren. En dan lig je samen op de kamer, dus je hebt toch echt wel een hele goede band met elkaar. En... Ja, ik zie Aard meer als iemand die me advies geeft en die me bij alles en nog wat steunt. En... Het was te merken net, hè? toen jullie binnenkwamen. Het gesprek gaat meteen over van wat heb je getraind, hoe gaat het eigenlijk, uh, hoe is het weer nou, en dat soort dingen. Ja, het is uh, heel informeel en wel gewoon serieus, maar ja, ik zie Aard in ieder geval niet als je manager. Gelukkig niet. Ik zei net in het begin bij de opening... Uh, de oliebollen hebben we even aan de kant geschoven. Uh, hebben jullie uh, problemen zoals Jan Ulrich dat in het verleden had? Die werd altijd een kilo of zeven zwaarder in, in de winter. Uh, ik kijk nu even. Nou ja, jullie zien Ze, alle... hoor, <laughs> 17 hoor. 17 was zeventien. het? 17. Maar ja, was Maar een ik, ik kijk nog even naar deze twee mannen. Uh, volgens mij zit er niet veel verder aan de aard. Nee, dit is, uh, het zijn ook, uh, ja, het, ook wel typische renners natuurlijk... Hè, die niet te veel hebben van nature en ook bergop lekker mee kunnen. En ja, die, uh, daar hebben ze weinig moeite mee. Ja, want hebben jullie geen problemen met overgewicht, zeker in dit soort dagen? Want ja, feesten zullen er toch wel zeker zijn, etentjes? Ja, dat wel natuurlijk eerst een tweede kerstdag. Uh, ik oud opnieuw, maar... Uh, ja, we trainen nou ook wel redelijk veel, dus uh, kun je ook wel lekker goed eten. En jij? Sonny, heb jij wel eens problemen met eten gehad? Nou ja, als ik uh, mij helemaal, helemaal vol stou en dan niet meer ga trainen... dan word ik even goed zwaarder, net zoals iedereen al. Bij eerst en tweede kerst heb ik behoorlijk wat gegeten. En volgens mij ben ik ook wel aangekomen. De dagen daarna train ik weer drie, vier uur per dag. En als je dan een beetje op laat is het er ook zo weer af. Er zijn ook winters geweest dat jij zoveel getraind hebt... dat iedereen zei van waar is die mee bezig? Uh, hij werkt zo ongeveer het hele seizoen al in die eerste twee maanden af. Ja, dat moet iedereen voor zichzelf weten wat ze ervan denken. Ik heb altijd veel getraind en ik train even goed nog veel. Misschien dat ik soms iets te veel train, maar ja. Iedereen leert van dingen. Ook ik. En jij bent nu minder gaan trainen, of? Mm, ik ben minder naar Spanje gaan in, in deze maand dan. En nu hak ik straks in januari ik wel een week of vier, vijf. Alleen vroeger zat ik ook al in december in Spanje en ik denk dat dat voor je, je kop misschien ook net iets te gek is. Maar als ik straks seizoen ben heb ik even goed weer 8000 kilometer op de teller. Hoor. Dus het is niet dat ik weinig train of zo. Wout, wat zijn dit trouwens voor maanden? Die maanden tussen, laten we zeggen, de ronde van Lombardije, sluiting van het seizoen en het begin van het nieuwe seizoen? Ja, begin. Uh... Ik neem me natuurlijk een beetje gas terug. Uh, ik heb daar een maand helemaal niks gedaan. We uh, hebben Johnny en ik ook allebei nog uh, naar de Amstel Curaçao geweest. Topkoers, top hè? Topkoers, ja, maar ook een beetje vakantie ja. natuurlijk. En uh, ja, daarna dan begin je weer uh, rustig aan met trainen, langzaam opbouwen. En dan, uh, ja, dan uh, komen de, de kerstdagen eraan. Ja, dan ben je eigenlijk toch wel redelijk serieus aan het trainen. Dat, je dan wel de competitie in die tussentijd? Uh, nou ja, je bent er een beetje op ingesteld natuurlijk. Uh, dat je weet dat je nou gewoon veel meer trainen en geen wedstrijden hebt. Maar uh, ja, dadelijk gaan we met de ploeg naar Spanje en uh, als je dan weer terugkomt, dan uh, begint het seizoen ook zo weer. De en, presentatie is natuurlijk ja. binnenkort, uh, dan komen we er van die boekjes uit. Uh, daar staan er ook ineens allemaal dingen bij, uh, dan lezen we ineens een bijnaam, de helikopter. Hoe ja. kom je eraan? Ja, dat weet ik ook <laughs> niet precies. Ik denk dat het uh, te maken heeft met, met een, met een uh, klimcapaciteit, hè? Dus uh, daar zullen we het allemaal op laten. Steile wandrijden. <laughs> ja, inderdaad. Wat is jouw bijnaam eigenlijk, Sonny? Volgens mij zijn er zoveel bijnaam ja. van mij, maar ja, een echte bijnaam. Er is geen één bijnaam die ik mezelf, dat ik zeg van dat is mijn bijnaam in ieder geval. De goede is nog niet gevonden, wou je zeggen? Ja, ik denk het niet. Ja. Zeg Aart, uh, jij bent sinds 2009 ben ex-renner. Ben je blij dat je nu kunt doen en laten wat je wilt gewoon in de wereld, in het leven? Op een andere manier dan dat je als renner voortdurend ja, op die vorm moet letten, voortdurend op je eten moet letten. Ja, het is iets makkelijker en het is een, uh, je gaat een wat ontspannende winter in. De, al de wintergevoelens die, die je eerder uh, daarmee associeerd is. Van, uh, eerst, wat Wout al aangaf, rust. En dan rustig opbouwen, kijken wat, uh, wat het weer wordt thuis. Moet je naar Spanje goed? En dat soort dingen meer. Al die afwegingen. Uh, je afvragen hoe het met je conditie is. Je afvragen, heb je niet te veel gegeten? Uh, ja, zoveel vragen die je hebt dan om die, die topsport, die topconditie weer naartoe te leven. Omdat ik ook altijd wel een renner van het voorjaar was. Dat is allemaal weg. Dus het, er, is, er is een minder druk gevoel op dat gebied. En aan de andere kant merk ik nu ook gewoon in het hele bestaan. Het, oktober 2009 was mijn laatste wedstrijd. En dat je nu... Het was ook wel prettig topsportleven, Want je had er maar één ding. Dat was slapen, trainen. Uh, je ja, agenda plannen van wedstrijden of trainingen die erin zaten. En voor de rest, het zal allemaal wel, maar dat, dat was je doel, dat was je focus. En nu uh, ben je bezig met, met, met jaarplanningen van, uh, van, van, van trainingen, van wedstrijden, van schema's. van ja, Heel veel dingen tegelijk eigenlijk. En uh, ja moet je toch verschillende botjes hoog houden... Waar, waar, wat, er zit nog steeds maar 24 uur in een dag. Ja, en, en waar we het over hadden. Dus ja, de centen moeten verdiend worden. Dus uh, nou ja, verschillende inkomstenbronnen. Uh, soms ook verschillende werkgevers. Uh, laten ja, we even op de, twee dingen concentreren. Hè. De kijk. renners en de KMWU. Dat, dat Daar kan ik me voorstellen dat daar wel eens wat frictie tussen zit. Het begeleiden van renners. En uiteindelijk het zijn van nee, bondscoach van die beloften. Kijk, het belofte. be, be, begeleiden van renners dat, zijn renners. dat zijn professionele wielrenners. En de beloftegroepen en ook de juniorengroepen... zijn jongens van 16 tot 23 jaar. En die... Uh, die in ontwikkeling zijn, die in ontwikkelingsfase zijn... die gewend zijn een bepaalde manier van training te hebben... die gewend zijn uh, begeleid te worden door, door een club, door een vereniging... die daarin groeien en dan in die continentale ploegen van Nederland te komen. Je hebt, je hebt een team de Rijken, uh, Piels, de Rabenbank, jongerenopleidingsploeg. Uh, Volgens ons daar komt het een Metec-team bij. Het zijn continentale teams waar de jongens ook een onkostenvoeding ontvangen. Dat is tot het hogere niveau en die kunnen ook door heel Europa... kunnen die echt internationale wedstrijden rijden. En in die groep... Als je daarin terechtkomt als, als jonge jongen van 19 jaar... en sommigen zelfs 18 jaar... dan moet je je weg zien te vinden. En dat is eigenlijk een beetje uh, waar de KMU dan ook voor staat. Van hoe begeleid je de jongens in een ontwikkelingstraject? Van iedereen heeft die droom om die Tour de France te rijden... die etappen te winnen, die gele trui te pakken. En die droom die moet je natuurlijk zo lang mogelijk vasthouden... als je in jonge leeftijd zit. En, en daar moet je zien je weg in te vinden. En daar probeer ik dan als, als, als bondscoach... daar een beetje die jongeren een opstap te geven van... Maak je school af, doe je studie goed, eh, overleg wat je, wat je wil, vooral ook thuis. Want dat, dat is ook een onderdeel van, van hoe ontwikkel je jezelf als, als wielrenner. Ja, en wat je met deze mannen doet, is een stap verder. Deze mannen zijn professioneel, dus is de begeleiding ook heel anders. Ja, dat is gewoon een heel andere manier van... Uh, ik, ben, ik ben iemand niet van de metertjes. Uh, we gebruiken ze wel als, als, als leidraad. Maar niet als, als basis. En het, heel belangrijk in mijn beleving van, van een wielrenner is uh, hoe, hoe functioneer je lichaam? Hoe voel je je? Wat is je gevoelsmeter? Uh, daar moet je op kunnen inspelen. Want je kunt, je kunt niet alles uit afhangen van wattages en meters en, en hartslagen en dat soort zaken meer. Het is ook hoe je je voelt. En, uh, en mensen zijn onuit, ja, die is zo sterk. Het lichaam is ook gemaakt om te bewegen. En, en daar, wordt een, daar, wordt een, daar kun je een extra stap in maken. Daar kun je een extra versnelling in zetten als wielrenner. Dus vandaar ook die, die bovennatuurlijke krachten die John Hoogland liet zien in de Tour. Maar die Wout Poels dan weer laat zien in de Vuelta. Dat je zegt, van ja, waar haal je dat vandaan? Hoe, hoe komt het dat dat gepresteerd wordt? Dat... De bovennatuurlijke krachten, de Tour. Je hebt het er net over. Waar was jij trouwens op de dag van etappe 9? De etappe naar Saint floor Etappe dat Wout afstapte. Etappe dat Johnny in het prikkeldraad belandde. Daar uh, zat ik uh, naast Tom van het Hek. En daar sloeg ik een beetje die tafel over midden in de studio. Ja, was het zo erg? Ja, zeker. Dat was echt een uh, ja, verkeerde, verkeerde bladzijde in het, uh, in het programma. Dat hadden we niet bedacht op voorhand. Niemand niet natuurlijk. Hey, wat, wat, wat denk je dan op zo'n moment? Hè? Denk je dan ook meteen uh, van... oh jee, dat zijn mijn renners. Of dat is mijn renner op het moment dat je Johnny ziet vliegen. Of denk je dan ook van... Ja, wat hier gebeurt, dat heb ik nog nooit gezien. Dat kan niet. Nee, ja, zeker. Dat was voor iedereen natuurlijk een, een, een ongelooflijke. Uh, ja, ik denk dat iedereen die dat gezien heeft, dat, die zal dat in zijn hele leven eigenlijk wel blijven herinneren. Op het moment dat de tour van start gaat of dat er de tour beleefd wordt. En, en als John straks uh, 80 is in, uh, of uh, 97 in het bejaardenhuis zit, dan, uh, dan gaat er nog zo'n oud vrouwtje naar hem toe komen en zeggen: Was jij niet dat jongetje? Nou ja, allemaal aan te geven wat voor impact het heeft gehad in heel Nederland. Maar niet in heel Nederland, in de hele wereld eigenlijk. Over de onverstel. Zoiets plotselings van achteruit, zo weggecatapulteerd worden en dan zo terechtkomen. En dan ook, ja, we kennen het hele verhaal. Dus. Het... Ja, dat is iets uh, wat je gewoon niet wenst. En wat je al normaal alleen in films ziet. En Lekker. dat zagen we hier live. John, waar jij zat hoeven we niet te vragen. Uh, dat moment, jouw vader zat trouwens naast mij op de commentaarpositie in zijn vloer. Heb jij dat moment nog wel eens teruggehoord? Later? Het moment, wel het moment? moment het moment dat jij daar door de lucht vloog, uh, teruggehoord hè? Ik bedoel, het fragment op tv heb je ongetwijfeld honderdduizend keer teruggezien. Ik uh, denk niet dat ik het teruggehoord heb. Nou, laten we maar eens even gaan luisteren. Radio Tour de France. We gaan weer naar de tour Gio Lippens.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 Leuk allemaal, met de gasten en het hoort erbij. Maar niet, niet ja, dit, ik bedoel, ik sloeg het brood hier bijna overmidden. Want dit is, dit is ongehoord. Ongelooflijk. Ik heb nu alleen maar uh, oog voor uh, dat hij hier aankomt. Dat ik hem even... Ja. Gewoon toe kan spreken en even kan helpen. Daar waar het moeilijk is. Tenminste. De rest komt later wel. En dan komt Johnny Hoogland over de finish. Iedereen duikt op om de pers, fotografen, camera's. En ook de vader van Johnny Hoogland, Kees Hoogland. Nou, zo ging dat dus. Ja, ik hoef jou niks te vertellen, Johnny. Zo kwam je over de finish recht in de armen van je vader. Herinner je je daar nu nog iets van? Van dat moment. Nou, ik herinner me eigenlijk alles gewoon van uh, wat er allemaal gebeurde. Dus dat u, ja, ik kan me elke, uh, elke seconde eigenlijk wel herinneren van hoe ik naar de finish ben gereden en dat ik daar finishte en mijn vader zei. Dat kan me allemaal uh, heel goed herinneren. Word jij s'nachts wel eens zwetend wakker? Dat je denkt, oh. Nee, niet meer. Ik had in het begin wel dat ik in het begin echt in de tour heb ik wel uh, dat ik echt soms s'nachts wakker werd. En nu, ja. Nee, ja, ik denk er nogal veel aan, maar s'nachts wakker worden gelukkig niet. Het heeft heel veel met je gedaan, hè? Ook, ook in de publiciteit eromheen. Je bent gewoon een ja, wereldberoemde wielrenner geworden, alleen door zo'n moment. Uh, toch kan ik me voorstellen aan de andere kant... dat is niet de manier waarop je als wielrenner bekend wil worden. Nee, tuurlijk niet. meer. ja, ik heb hier natuurlijk ook nooit zelf voor gekozen. Ik heb nooit zelf gekozen voor dat er dit allemaal zou gebeuren na die val. Ik, ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen, denk ik. En ja, dat iedereen erop duikt, dat iedereen bewondering voor je heeft... Ja. Dat is de tour, denk ik dan, man. Ja, wat heb jij wel eens momenten dat je denkt, nou, jongens, en nu is het genoeg geweest, uh, dit hoofdstuk is afgesloten en we gaan verder. Of gaat dat bijvoorbeeld komend seizoen gebeuren? Ja, natuurlijk heb ik dat ik wil. Nu gewoon uh, mij concentreren op volgend seizoen en daar ben ik al volop mee bezig met mijn training en zo. En ja, je wordt er nog uh, dagelijks mee geconfronteerd, want ja, nu ook aan het eind van het jaar al de, uh, al de. Alles wat over 2011 komt, jaar over zich, daar kom je elke keer in voor. Dus elke keer word je wel weer mee geconfronteerd. Sta je ineens weer op een podium in Den Haag bij het Sport Gala, de sportverkiezing van dit jaar, en dan moet je een prijs uitreiken aan een talent, sta je naast een rapper ineens? Ja, ik ken de, het heel slecht van me, want Wout heeft me er echt op aangesproken, en Pim ook. Want... Het is een beetje hun held. En ik zeg, wie is Gersport Doel eigenlijk? En toen ik later op internet ging zoeken, dacht ik van... ja, het is eigenlijk heel slecht dat ik dat niet weet. Ja. Hey, meteen naar de Tour. Uh, ja, je kon in alle criteriums terecht. Iedereen wilde je hebben. Uh, ja, ben je er rijk van geworden? Het is een hele Nederlandse vraag, maar ik ga hem toch stellen. Nee, ik denk niet dat ik er rijk van ben geworden. Want uh, ik had eigenlijk alle contracten contract al getekend voordat ik gevallen was. Dus ja. Dat leverde niks extra op? Nee, ik denk niet dat iets extra is opgeleverd. Ja, een uh, boel mensen die je ineens kennen... En heel veel waardering voor je. Maar financieel, denk ik denk dat het alleen maar slecht voor me is geweest. Want ja, het is natuurlijk koffiedek, kijken, je weet nooit wat er gebeurd is. Maar als ik wel uh, uh, veel langer in die bollet rijd, of als ik wel daar die etappe zou hebben gewonnen, dan had ik veel meer verdiend dan wat ik nu heb verdiend. Ja, dat, dat speelt natuurlijk mee. Uh, mentaal trouwens, heeft het ook nog een tik gegeven? Ben je bang geworden? Ja, in de koers wel. Tot aan het eind van het jaar heb ik elke koers wel gehad als er een auto langs vloog. En je hebt dat toch, daarvoor denk ik dat niet echt bij na. Want daarvoor denk ik van ja, het gaat altijd goed. Maar nu weet je dus ook dat het fout kan gaan. En als er een auto, een pedetol langs gevlogen komt, denk ik wel eens iets van uh, oei. Dan krijg je wel eens een flashback, ja. dat gevoel, hè, waar we het net over hadden. Uh, want jij sloeg dan die bureautafel bijna door midden bij de NOS. Uh, daarna is er een hele ja, afhandelingsprocedure gekomen. Hoe staat het daar op dit moment mee? Want, want het wordt een verzekeringskwestie, hè? Ja, er zijn uh, verschillende partijen die, die nog niet helemaal eens zijn... Uh, wie, wie wat uh, moet gaan doen en wie de verantwoording... Kijk, wie de verantwoordelijk is, dat hebben we allemaal gezien. Alleen, de, dan heb je altijd weer de juridische strijd. Dat gaat nog eventjes duren. Het uh, dus te hopen dat we gezamenlijk de juiste weg bewandelen. Zeker met John, dat hij, uh, wat hij ook aangaf... en wil bezig zijn met volgend seizoen. En zich niet uh, laten beïnvloeden over de afwikkeling van de zaak... En, ja, door de vele confrontaties is het gelukkig ietsje rustiger geworden in zijn hoofd. En uh, ja, het gaat hem nog meer een uh, groter sporter maken... dat als hij uh, komend seizoen gewoon lekker doordraait... En, en, en weer in het wedstrijdritme gaat zitten... en zich niet, zich niet laat uh, beïnvloeden door wat geweest is, maar wat komen gaat. Uh, ja, daar groei je ook weer een beetje van. En het is wat hij zegt, je hebt er niet om gevraagd... maar je hebt er wel mee te dealen en je hebt er wel mee te maken. Uh, iedere dag dat John zijn broek uittrekt dan, en dan hij, zie je de gevolgen. Want hoe is hij... het daar nu mee? Ja, ik bedoel, laat de broek maar aan. Maar uh, met die wonden, herstelt het moeilijk? Ja, ik heb niet dat ik echt pijn heb of zo. Maar het zijn gewoon hele lelijke littekens. En vooral, ik merk het op Curaçao, als het dan warm is... Ja, dan houdt het gewoon jeuk en dan wordt het gewoon dik. Als ik nu zo op mijn stoel zit, heb ik nergens last van. Maar ja, als ik aan het fietsen ben en als het warm is, dan ja, heb ik er wel last van. En ik denk ook niet dat het zomaar verdwijnt, die littekens. Wout Pols, uh, je zou het bijna vergeten. Maar die dag was voor jou dus ook de zwanenzang in de Tour. Want jij stapte af nadat je een dag eerder al heel erg ziek op de fiets had gezeten. En wel de finish had gehaald. Ja, klopt. Hoe zit het met jouw herinneringen aan die dag? Uh, ja, dat is natuurlijk altijd balen als je sowieso een wedstrijd uh, af moet stappen en niet uit kan rijden. Maar vooral de Tour natuurlijk. Uh, ja, het hele jaar naartoe geleefd om uh, ja, toch uiteindelijk die Tour te gaan rijden. En dan uh, ja, voor de eerste rustdag uh, bij jou afgestapt. En dat was natuurlijk wel uh, echt balen. Hoe is dat gevecht eigenlijk op het moment dat je op de fiets zit? Je weet, je bent hartstikke ziek, je loopt helemaal leeg aan alle mm -hmm. kanten. Maar hoe is dat gevecht dan van ik wil niet afstappen? Ja, nee, ja ik zat s'morgens in de bus en toen voelde ik al van... Uh, ja, dat gaat niet heel verwoorden vandaag of ze moeten heel rustig rijden. Alleen uh, toen gingen ze ook nog uh, als brommels weg, uh, bij wijze van spreken. Ja, en nee, ja, toen moest ik volgens mij naar 10 of 15 kilometer al lossen. En uh, ja, dan rijd je er in je, in je eentje door Frankrijk en dan ja, wordt er af en toe nog wel geklapt op een of andere manier. <laughs> Ja. En daar Ray Michel die achter me aan. En, uh, zijn, uh, Michel Cornelis, ja, ja, een van de proegleiders. Ja. En uh, ja, toen kwam die kind naast me rijden. Ja, die wist natuurlijk ook al genoeg. En uh, ja, en toen was het klaar. Dan stap je in de auto. Uh, bij Michel neem ik aan. Ja. En dan weet je dat Johnny in de aanval is. Ja, ja toen zijn we uh, eerst nog de hele peloton voorbij gereden. Toen zaten we op een gegeven moment zaten we nog achter de kopgroep. Dus ja, ik had wel een ereplaatje, maar ja, daar zit je op dat moment ook niet echt op te wachten. Ga je even. dus jij zat achter die kopgroep, in de auto, op ja. het moment ook dat Johnny aangereden werd? Uh, nee, dat niet. Ik, ik heb er heel even uh, achter gereden en toen zijn we weer doorgestoken. Toen hebben ze mij bij de verzorging eruit gezet. En die hebben mij uiteindelijk naar de teambus gebracht. En hoe ging dat met die val van Johnny? Hoe heb je dat meegekregen? Of kreeg je dat pas veel later te horen? Nou, ik zat in de bus en daar uh, hadden we ook tv... Maar uh, ik had eigenlijk heel weinig oog uh, op dat moment voor de tv. En toen hoorde ik wel dat Johnny was gevallen. En ik zag Jean-Paul, die zag ik uh, wel een beetje tekeer gaan. Maar ja, ik zat een beetje meer met mezelf. Uh, dat ik ervan baal. Ik denk ja, ik denk, het is een valpartij. Ik denk, dat komt wel goed. Maar uh, het was een iets hardere valpartij. Ja. Nog even terug over die toer. Die eerste week, nou ja, tot aan de rustdag die jij dan hebt meegemaakt. Wat voor gevoel hield je daar aan over? Want je bent neem ik aan naar die tour gegaan met het idee... ik ga daar iets moois doen. Ja, inderdaad. En... Uh... Ja, die eerste week was echt, uh, echt heel bizar. Ik begon met, of, uh, ja, met de ploegentijdrit. Uh, ja, al dat volk wat er stond, en ook voor de start en na de start. Het uh, ja, maakt niet uit wat je doet. Ze dus vinden allemaal leuk eigenlijk wat je doet. Dus Dat is wel <laughs> grappig. En uh, ja, dat is gewoon echt ongelooflijk hoeveel media-aandacht en mensen dat leuk vinden. En uh, ja, dat maakt het plaatje wel een beetje compleet, eigenlijk wat ik ervan uh, had verwacht. De Tour is heel belangrijk. Uh, als je kijkt naar de prestaties in de Tour... Uh, ja, hebben we niet echt heel erg kunnen genieten afgelopen jaar. Als jij nou eens een wielrenner van het afgelopen jaar moet noemen... dan hoef je niet per se bij de wielrenner van het jaar uit te komen. Mm. Wat is voor jou de, de, de, de opvallendste wielrenner van het afgelopen jaar geweest? Uh, de opvallendste? Ja, ik vond het wel knap van, uh, van Kruiswijk. Dat hij weer uh, zo goed in de Giro-rit, een etappe in, uh, in de Ronde van Zwitserland uh, won. Uh, ja, dat vond ik wel knap eigenlijk. En jij, Sonny? Ja, ik denk ook uh, Kruiswijk. Grappig is dat, want Bauke Mollema werd wielrenner van het jaar. Ja, ja. En die, die heeft in de Verwijlte natuurlijk ook wel heel goed gereden. Ja. En jij, Kruiswijk, ook vanwege diezelfde redenen? De manier waarop hij in Zwitserland reed, waarop hij met de grote mannen mee reed? Ja, ik reed ook in de Giro. En toen zat ik toevallig in die koninginrit in, die, uh, in de ontsnapping. En toen werden we op de Fedaya, kwam, kwam door voorbij. En dan zat één man in zijn wiel en dat was Kruiswijk. Dus toen dacht ik van, nou... <laughs> Dat vond ik toch wel echt indrukwekkend. En daarna wint hij die rit nog in Zwitserland. En wat uh, Bouke doet natuurlijk ook superknap. Alleen dan heb ik de Giro dan toch net iets meer... Uh, faam dan, dan de, dan de Vuelta vind ik. Met Goed, alle respect. Me aard jij? Ja, ja, ik vind gewoon de, de prestaties van de Nederlandse... Uh, helemaal buitengewoon dit jaar. Op het gebied van groter onderwerp, op het gebied van bergetappes. We, we doen gewoon echt weer mee als Nederland in, in bergritten. En we kunnen gewoon weer echt op puntje van de stoel gaan zitten en, en voor Nederlanders juichen. Zowel voor Steven, voor Bouken, maar ook voor Wout. En ook voor Jon. Als het, als het hoge bergte niet heel super hoog is, dan gaat hij heel goed mee. En dat heeft hij mij toch ook weer in verrast, uh, hoe, hoe sterk hij daar kan uitpakken. Dus het is toch een, een heel prettig gevoel. En, uh, ik kan niet één daarbovenuit zetten. En wat Bouke doet, die constantheid in de veld, daar, die is ontzettend belangrijk voor hem. Voor zijn toekomst. Voor waar hij gaat staan, voor waar hij naartoe wil. Um, Steven stond heel veel druk op, want ja, vorig jaar viel hij per ongeluk in, in Giro. En rijdt hij een fantastische uitslag. Nul druk. Nul druk. En nu was de druk volledig op hem. Hij was de kopman en hij moest het gaan doen. En hij doet het. In die zin een prachtige negende plaats. Maar ook een derde plaats in het algemeen klassement Zwitserland erachteraan. Na een Giro. en Je kunt na een Giro ook heel erg moe zijn. En hij doet het toch maar weer in zo'n etappekoers. Dus ja. dat Veel waardering een... dus voor Steven Kruis Ja, de, de, ja zeker. zeker ja. Ja. Nou, nou moet ik zeggen, Bouke Mollema die werd in ieder geval de wielrenner van het jaar. Eind november. Uh, verslaggever Stelen da Steven Dalebout, die ging naar Leeuwarden. Daar woont Mollema en die zocht hem daarop. Het ging uiteraard over de succesvolle Vuelta. Maar ook over zijn moeizame Tour de France.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 Uh, ja, je rijdt natuurlijk voor de overwinning, uh, dat weet je. Ja, dat weet je wel als je zoveel minuten voorsprong hebt. En, uh, ja, ik wilde gewoon alles geven op die klim, alsof de finish boven was. En, uh, ja, ik had heel graag gewonnen vandaag absoluut. Maar ja, ik denk dat de uh, gewoon te sterk was. Wat denk je als je er terug hoort? Ja, het klinkt al heel, heel lang geleden eigenlijk. Uh... Moet je echt nadenken, van waar ging dit ook alweer over? Ik neem maar dat ik het laatste wel wist over uh, die rit waar Bozen van Haken won in Pinarolo. Ja, ja, tuurlijk. Dat, uh, dat is me nog bijgebleven. Maar, maar zeker die eerste ritten, die eerste fragmenten... moest ik wel even denken van uh, welke rit uh, was het nou precies. En voor mijn gevoel is de toer eigenlijk al, al, al zo lang geleden. Ik heb natuurlijk daarna nog de Verwelten gereden. En, en de toer. ja, heb ik misschien wel een beetje, beetje uit mijn hoofd gezet... Uh,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 Eén dag nu in die rode trui mogen rijden. Maar die rode trui raakt hij op zeker kwijt. Wiggins vijfde, dan Froome, dan Polleba en Manshoff. Froome doet alles wat hij heeft om hem bij te staan. Is beter dus berg. Wiggins kraakt. Wiggins kraakt bijna letterlijk. Het super lastige klim, maar is een van de, van de stelste en uh, zwaarste in, uh, in, in Europa. Denk ik gaf ik gewoon alles om in ieder geval uh, derde te worden.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 Hoorde je dat zojuist, dat jij na deze Vuelta niet meer Mollema bent, maar Mollema. Is dat zo? Is dat de Spaanse vers? Nou, ik hoorde dat Mart Smeets zeggen. Oh, Oké, okay. ja, Mart Smeets die, die spreekt wel vaker uh, namen van renners op zijn eigen manier uit, uh, denk ik. Maar Dijkstra zei het ook, trouwens Mollema. Nou ja, dat is, uh, dat is mooi dan. Maakt ja. mij niet veel uit hoe ze me nee. noemen. Nee, maar ik bedoel ermee, er zit een soort van, van positieve lading achter. Van, kijk nou eens wat hij doet. Dat is eigenlijk een beetje het gevoel wat bij iedereen leefde in de, in de Vuelta.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 Deze drie renners inderdaad daar, daar te vertrekken en uh, te proberen om, uh, om een goed klassement te rijden. En, ja, ik, ik kijk er heel erg naar uit. Mooie parafrase. De Tour is nog ver. Er was ooit iemand die zei Parijs is nog ver. Die won de Tour trouwens. Uh, even, even nog over Mollema terugkomen. Eigenlijk hebben jullie alle drie toch wel een beetje Steven Kruiswijk, uh, toch ook wel de man van het jaar. Maar heeft Mollema jullie wel verrast, Wout? Ja, uh, in de daar zeker. Die daar uh, rondreden was wel, uh, nou, was wel echt knap, vond ik. Aad hij fietste nog niet uh, toen jullie al lang op de fiets zaten, hè? want hij is pas heel laat begonnen. Ja, hoe lang? Ah. Hoe lang is hij begonnen? Ik bedoel, hij, hij was wel bezig als junior. Uh, en, en blonk eigenlijk uit dat hij gelost werd in de waaienkoers, maar dat hij bij ineens uh, als eerste boven stond van, de, van zijn ploeg toen die tijd. En dat was wel uh, heel snel, dat hij dat gewoon in zich had. En ook heel snel heeft uitgebreid. En, bij de Rabank hebben ze dat gauw opgepikt uh, door dat, uh, dat snel uh, te zien. Hij rijdt bij de Piels bij, de, bij, de, bij het team en is dan aan de Rabank jonger team gegaan. En gelijk eigenlijk doorgestoten naar de profploeg om zo snel mogelijk te groeien. En dat is, is een beetje hetzelfde recht wat, wat de Poels. Die zit al wat langer op de fiets maar wel het, hetzelfde idee. Oud voetballer, hè? <laughs> ja. ja, vrij jong. Toch uh, gelijk prof worden, omdat hij gewoon bergop niet leidt. Bergop juist heel goed is en daardoor heel snel groeit bergop. He, moet niet vergeten, we hebben het over Kruiswerk en Mollema... maar hier zit ook een uh, gevleugelde klimmer aan tafel... Die, die ook geweldige dingen heeft gedaan uh, in de vuiltuin. En ook vaak allemaal mannen met een verhaal. Hè. Mollema dat verhaal zo laat begonnen met fietsen. Uh, kijk uh, naar Johnny. Uh, vroeg begonnen met fietsen. Toch eigenlijk een klein beetje uh, min of meer gestopt. En dan uiteindelijk toch weer als prof teruggekomen, Johnny. Dat is ook heel bijzonder. Ik ben nooit gestopt geweest, maar, maar een paar jaar wat minder gefietst. Of wat minder serieus misschien. Maar ja, ja. Ieder, uh, iedereen zo zo'n verhaal. verhalen. Ja. Ja, iedereen zijn verhaal, dat is wel mooi. Jouw verhaal, Wout Puls. Het verhaal van de Anglirou. Ja. Gevreesde berg voor iedereen en het was net alsof, jij, alsof die voor jou niet lang genoeg had kunnen duren. Nee, ja, het had voor mij nog wel een paar kilometer langer mogen zijn, ja. Nee, ja, dat was, uh, was gewoon een hele mooie dag. En uh, met de ploeg reden we heel goed. Uh, we waren eigenlijk al uh, geen kopgroep weg en uh, de ploeg uh, controleerde eigenlijk uh, meteen. En, uh, ja, we reden voor de klim eigenlijk het gat al dicht en tja, toen zag ik ze op de fiets. Ik denk dat is veel te vroeg. Ik dacht, dan gaat iedereen aanvallen. Maar ja, toen bleven ze maar doorrijden, die mannen. En uh, ja, toen kwam, uh, kwam de anglie Roeder aan. En, uh, en gebeurde. Zullen we even luisteren naar het ja. commentaar van Herbert Dijkstra en Maarten Ducro? Komt ie. Kobo, Pas. we gaan tellen. De klok gaat open. Daar komt hij al aan, Wout Poels. Weekens is eraf. Wegans is eraf. Vroom is er nog bij en Pools maakt opnieuw een grote sprong in het klassement. Wat heeft deze man toch weer gereden? Gisteren was hij vierde en hier in de koninginnenrit gaat hij ook nog tweede worden. En Wiggins gaat zijn uh, bonificatiesekondes mislopen. En Pools wordt tweede. En je sloeg op je stuur toen je over de finish kwam. Was dat toch een gemiste kans van... Ik had kunnen winnen en niet Kobo. Uh, uh, ja, misschien een beetje wel. Kobo was natuurlijk wel heel sterk die dag. Maar uh, ja, die ging echt al, ik denk misschien al op acht kilometer voor de finish aan. En dat was uh, nog heel vroeg eigenlijk. En uh, ja, Jean-Paul die griep nog door het oortje van als je mee kan, moet je meegaan. Maar ja, ik durfde eigenlijk niet, want zo goed kende ik hem ook nog niet uh, dat ik weet hoe lang ik op zo'n klim volle bak kan gaan. Ja, en, uh, ja, soms kom je over de finish, dan ben je gewoon helemaal tot en los. Maar ja, nu kwam ik over de finish en ik had eigenlijk nog wel wat over. Op, uh, op de allerzwaarste berg, waar uh, iedereen een hele enge dingen over schreef. <laughs> ja, dat ja. was ik nog niet helemaal kapot. Dus ja, ik je, alles en iedereen viel om, hè? Motoren vielen ja. om, maar jij ging gewoon... rechtdoor. <laughs> ik ging, recht door, ik ging gewoon door, ja. Dus, uh, dus ja, het had zoiets van, ja, misschien had er wel meer in gezeten. Maar, uh, maar ja, als je nou achteraf terugkijkt... Uh, ...kijkt, was dat wel een, wel een hele mooie dag. Maar is dat dan toch de onervarenheid? Uh, ik kan me voorstellen, in zo'n jaar... Met name het afgelopen jaar, je leert ontzettend veel. Je zit in de Tireno, je springt weg, je wordt net op de streep geklopt door Gilbert. Ja. Daar ga je misschien te vroeg aan. Ja. En in de Vuelta gaat het weer net iets te laat. Nou, iets te laat. ja. Dus, uh, dat is ook nog een beetje allemaal leerproces natuurlijk. En, uh, en ja, ik zat er nog met, uh, met Menchov en uh, Wiggins. Ja, die waren natuurlijk ook voor het klassement. En uh, ja, ik denk, die laten natuurlijk ook niet zomaar uh, Kobo wegrijden. Maar ja, toch wel. Aard, kun jij daar als manager ook nog iets aan doen? Praat jij met deze jongens bijvoorbeeld over dit soort momenten? Van, joh, doe het nou de volgende keer. Probeer het eens dus anders te doen. Nou, uiteraard uh, nemen, we, nemen we de dag door. Hè. De, en, en, en, en hebben we het over hoe het gegaan is, hoe het gevoel is. Uh, wat, wat je gevoel was op het moment dat er wel gedemoreerd werd. Twijfelde je. En eigenlijk allemaal hele logische keuzes. En uh, zoals in de bijvoorbeeld, uh, de sprint met Gilbert... Het was perfect getuimd van Wout om te gaan. Het was perfect aangegaan. Het was perfect die koplopers inhalen. Het was perfect de laatste bocht uitgekomen en aanzetten. Het was alleen een Gilbert waar het hele jaar al geen maat op staat. Perfecte Gilbert dus. Ja, die dan twee millimeter eerder zijn band over de meedrukt. Ja. Wout had eigenlijk alles perfect. Het enige wat hij wel voelde, maar waar hij niet op reageerde... op het moment dat hij de laatste 50 meter Gilbert voelt komen aan de rechterkant... had hij een tikje naar rechts moeten gaan met zijn stuur. En was klaar geweest, had hij gewonnen. En dat is, dat is zijn, dat is, dit is zijn beroep. Dit is hij aan het leren, dit is wat hij in de toekomst wel gaat klaarspelen. En dat, dat is wat hij ook in de vuiltermijn meemaakt Koba gaat op 8 kilometer van de meet, op de zwaarste berg waar iedereen het allemaal over heeft. Dan ga je niet in je eerste, eigenlijk in de tweede start, de niet meegrijkt, maar je eerste grote ronde die ook echt uitrijdt en, en perfect rijdt ga je niet gelijk meespringen. Dus het is een hele logische vorm van ondergaan... in dat opzicht even die acht kilometer. En aan het eind blijkt dat je nog maar met vijf man over bent... en daar zit dan toevallig mensen of bij die al drie grote rondes gewonnen heeft. En ook nog, en Wiggins. Die willen ook die bonificaties. Maar dan is Wout dus wel degene die... de avond ervoor hebben we nog even over gehad... over de laatste anderhalve kilometer van die berg. Die valt ineens heel erg mee. En je sprint een klein beetje, een beetje naar beneden naar, naar de streep toe. Ik heb hem ook uh, mogen doen. Die berg, op de fiets nog. Dus de, ja, dat, dat is dan wel heel erg leuk om te zien. Dat, ja, dat Wout net voor, bij die laatste kilometer er vandoor gaat bij die mannen. En dan precies weten hoe hij naar die finish rijdt. Ja, dat is natuurlijk een heel lekker gevoel. En voor Wout lekker en voor mij lekker. En, ja, zo, zo groei je ook weer daarin. Ook ik groei daarin, maar ook zeker die jongens. Die moeten het toch maar eventjes doen. Uh, prachtig. Ja, Hij rijdt geweldig mee in die Vuelta. Uh, ja, hij laat gewoon helemaal mooie dingen zien dit seizoen. Uh, Tireno had je het net al over uh, moet hij op een gegeven moment zichzelf gaan specialiseren? Moet je op een gegeven moment gaan zeggen... van, nou, ik ga voor het klimmen, ik ga eventueel voor overwinningen, bergop. Klassement is misschien wel, misschien niet belangrijk. Wat vind jij? Of moet hij gewoon puur klassementsrenner worden? Nee, eh, specialiseren is hij eigenlijk al... Eh, ja, als, als ik zeg beurt, daar zijn we al 2,5 jaar mee bezig. Hij, hij heeft het in zich om, om bergop te rijden. Dat hebben we allemaal kunnen zien dit jaar. En daar gaat ook niemand meer over twijfelen... En dat moet je blijven trainen. En dat heeft hij al 2,5, 3 jaar aan het trainen, bergop rijden. En je specialisme is, is en dat is ook. Draai ik even mijn andere pet voor. Als bondscoach zijnde bij de K.W.U. Je ziet er heel veel jongeren zie je een bepaalde specialiteit. Je ziet ze ontdekken wat ze heel goed kunnen. Goede tijd tijdrijden, goede sprinten, noem het Klimmen. En uh, wat wij in Nederland heel graag willen is allemaal eenheidsworst maken. Ze moeten, allemaal, ze moeten alles kunnen en ze moeten dan een klassement kunnen rijden en ze moeten dit en ze moeten dat. Maar ze vergeten even dat zo'n één persoon... die heeft een uniek ding in zich. En die kan dus of heel goed klimmen, of heel goed tijden... of heel goed sprinten. En als je dat juist op jonge leeftijd al heel goed ontwikkelt... dan is die stap naar die profs helemaal niet zo ver van je bedshow. Dat kan, dat kan vrij snel gaan. En hè, Mollema is daar een voorbeeld van. En als je daar op, op die dingetjes wat, wat meer focust... en dan ook wat, dat gaan we weer terug met mijn andere pet. Dan komen we weer bij Wout terecht. Als Wout dus... Dit heeft hij dus helemaal in zich, die specialisme om te klimmen. En nu is het bijzaak geworden dat de andere dingetjes erbij getrokken worden. Als je een kopgroep van zes hebt, dan wordt Wout één of twee. Dus dat zit erin en dat is een onderdeel van zijn training. Maar nu komt die tijdrit om de hoek kijken. Want je wil natuurlijk in die grote rondes wil je natuurlijk op een gegeven moment ook mee gaan spelen. En dat, dat zit er ook in, dat zie je. Dus die tijdrit die gaat nu ook meegenomen worden. Dat zat er in zijn training één keer in de week. En dat gaat nu wat specifieker worden. Is het vooral ook weten wat je kunt. en ook weten wat je niet kunt? Ja, is maar dat is belangrijk. Als wou drie jaar geleden zich helemaal gek had getraind voor die tijdrit. Nou, dan had ik hem nog wel willen zien, dan, dan, dan, dan Dus dat mag je nooit kwijtraken. Je specialisme is het allerbelangrijkste. Dat moet je altijd. en, en heel langzaam moet je al die andere facetjes erbij gaan trekken. En dat is. Ja, dat, dat, dat, dat zit al in de week. Dat zit al drie jaar in de week met zijn tijdrit fiets thuis. Met zijn training één keer in de week. Dat zit er al in. En het is nu daar wat extra scherpte op, op, uh, op gooien. En dat, uh, ja, dat, dat moet langzaam komen. En dat, dat kun je ook langzaam laten komen. Omdat je andere specialiteit zo goed is. Sonny Hogeland, ben jij dat moment van kiezen al voorbij? Weet jij voor jezelf al heel goed van... Nou, ik kan dit en andere dingen laat ik gewoon maar liggen. Bijvoorbeeld een klassement. Ja, ik kan wel een klassement rijden. Ik ben twaalfde gewoon in de vwl alleen. De Vuelta is denk ik ja, de minst zware ronde qua tegenstanders van de drie. En ik denk niet dat ik echt een echte ben. En... Heb jij dat wel een moment gedacht toen? Van, hé, hey, wacht eens even. Als ik hier in mijn allereerste Vuelta gewoon zomaar ineens twaalfde word. Dan zou ik eventueel ook nog wel eens een keer op andere uh, grote ronden iets leuks kunnen laten zien. Nee, ik ben altijd wel realistisch genoeg geweest. Ik dacht van, nu deze mannen, dat is dan mooi. Maar ik kom... Ik finis het toch op een kwartier, geloof ik, van, van verder toen. En ik denk als je dan naartoe rijdt en met al die uh, tijdenspecialisten erbij... Dan, ja, dan word je misschien 25e. Dat is superknap. Alleen ja... Je koopt er geen brood voor, zeggen we dan. Nee, maar nee. nee, waar spiegel jij je dan aan? aan? Aan echt de mannen, bijvoorbeeld Montcoutier, die bijzonder goed kan klimmen. Wat jij trouwens ook kunt. Maar bijvoorbeeld net tekort komt op het moment dat hij met echte... Uh, ja, hoe noem je dat explosieve klimmers naar een finish rijdt? Dus die gewoon aan een lange ontsnapping begint? Ja, ik kan niet zo goed bij de hop als Wout, helemaal niet. En uh, ja, ik kan goed bij de hop tot uh, ja, net zoals die rit, dat was een die rit, dat wij voorop rijden, dat was een super lastige rit, volgens mij bijna 4000 hoogte meters. En dat kan ik perfect zo'n hele zware etappe, alleen echt zo'n etappe met met twee kools van uh, 25 kilometer en dan een finish bij de hop. Dat, is denk ik, ja, dat kan ik één dag, maar dat, ik ben niet iemand die dan nog een heel het klassement kan rijden en dan nog met die mannen gaat vlammen. Maar een etappe in een grote ronde, dat zou jou wel op het lijf geschreven moeten zijn en eventueel een bolletje strui. Ja, zoiets. Dat is voor mij, uh, dat is pas veel beter bij mij, denk ik. ben niet iemand zoals Wout die dan, ik denk dat Wout in de toekomst echt de top 10 kan rijden in grote rondes waaronder ook de Tour. En... Als is natuurlijk afwachten hoe dat ontwikkelt met zijn tijdrit. Alleen ja, voor mij is dat denk ik... Uh, ja, eigenlijk ben ik wel een beetje voor het punt heen... omdat ik nog denk dat klassementen kan rijden. Terugkijken trouwens op het seizoen betekent ook terugkijken... op het uh, late voorjaar, op de mei maand, de Giro. We hadden het net er al even over toen we het over Kruiswijk uh, hadden. Wat voor herinneringen heb jij aan de Giro? Want die heb je ook gereden. Ja, ik vond van de drie grote rondes die ik nu gereden heb... vond de Giro verder weg de zwaarste. Ja. Ik vond het echt... Uh, ik ben na de giro echt anderhalve weken helemaal toteloos geweest. Echt volledig en leeg. Was je ook mentaal toteloos? Had het bijvoorbeeld ook iets te maken met wat daar gebeurd is met Wouter Weiland? Ja, ik denk dat iedereen. Het is, je stapt er als renner op een of andere manier probeerde snel overheen te stappen, maar ik denk dat het toch altijd met je mee dat je dat bij je blijft houden heel de ronde. En ook nog ja, dat en dan dat het een super zware ronde was, super veel verplaatsingen. Ja, ik vond het uh, lichamelijk als geestelijk inderdaad een verschrikkelijk uh, zware ronde. Ja, want he, die val van Wouter Weiland was natuurlijk, nou ja, laten we zeggen, het dieptepunt van het uh, afgelopen jaar. Dat heeft grote indruk gemaakt ook op de rest van het peloton, heb ik het idee. Ja, tuurlijk. Het is zo'n... Ja, het kan iedereen gebeuren. Hè? En dat weet je zelf als renner ook wel. En ja, ik ben er toen nog zelfs nog langs gereden. Want hij hadde mij in het begin van de afdaling in. En dan zie je zoiets, ja, dan vergeet je natuurlijk de rest van je carrière. Dan je dat je natuurlijk nooit meer. En dat, ja, je zag ook al de dag daarna iedereen was gewoon murder geslagen, zeg maar. Flitst dat trouwens ook door je hoofd op het moment dat je dan zelf gaat? In de tour? Nee, maar ik heb wel gedacht achteraf dat het had ook af kunnen lopen zoals hij er toen lag. En natuurlijk, ja, daar denk je wel aan, maar voor de rest heb ik daar niet zoveel aan nagedacht. Nou, ja, renners vallen, dat weet je. Ja. Uh, maar ja, echt hele, hele zware valpartijen. Ik bedoel, jij hebt er nog niet bij gelegen. Uh, maar denk jij daar wel aan, aan de veiligheid? Uh, ja. Op de fiets wel af en toe, maar ja, als je met zo'n wedstrijd bezig bent, dan ga je ook niet overal bij elke bocht denken: van uh, je, je kan een kiezeltje verkeerd liggen, daar kan ik over uitglijden. En uh, ja, die dingen gebeuren, dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. En uh, ik bedoel, uh, 9 van de 10 keer uh, gebeurt er niet zoveel, dan uh, kom je er, er vanaf met schaafvonden. Maar ja, uh, als er zoiets gebeurt, dan, uh, ja, dan, uh, dan staat je wereld wel even stil natuurlijk. Want aard ook jij hebt het er als analyticus regelmatig over, over de gevaren. Over de, ja, er wordt trouwens ook verschillend over gedacht, hè. tv-collega TV -collega Ducro heeft het altijd over die mannen wagen hun leven op twee smalle bandjes. Ik heb het idee dat jij wat, wat, wat laconieker of in ieder geval wat rustiger daarin bent. Ja, de, de, kijk, op het moment dat je wielrenner wordt en beroepswielrenner bent en je zit in een, in, een, in een focus van een wedstrijd... dan zie je dat allemaal niet. Dan zie je wel de risico's en de afweging die je neemt. Maar dat is ook een onderdeel van je talent als wielrenner. Dat je dat kan inschatten. Daar waar je goed in bent. Durf je voluit door die laatste bocht te gaan. Alles of niets te spelen. Durf je in de afdaling de beste klasse mensrenners te volgen... omdat je absoluut geen tijd wil verliezen. Of rijd je dat laatste 20 seconden... gaat je wat je verloren hebt bergop en rijd je dat dicht naar beneden. Dan zit je in een, in, in een focus, in een in een trance en dan doe je dat en dat lukt je en dan als je jezelf zou zien ik heb mezelf al eens gezien na afloop dat ik dacht van zo dat heb ik niet gemerkt op de fiets op de fiets had je zoiets oh dat ging perfect die bocht werd perfect aangesneden je had nog een centimeter asfalt over nou prima meer dan genoeg en als je het ziet krijg je daar een andere beleving bij dus op het moment dat je als, als, als, als topshooter daarin zit, dan heb je dat niet in de gaten. Dan is er wel overwogen beslissing geweest, dan is die bocht perfect aangesneden, dan heb je zo'n gevoel over je. En dat is een heel goed gevoel, een heel prettig gevoel. Dus die, die gevaren liggen altijd op de loer. Maar het is niet een onderdeel van waar je in de koers of naast de koers mee bezig bent. Het is een, het is een bijeenkomstigheid die je, die je weet, die er is en die er altijd zal zijn. En de, ja, daar, daar kun je niet op, uh, kun je niet op instellen. kun je ook niet op voorhand uh, tegenwapenen. Het is, uh, dat is uh, ja, het lot, zo, uh, zo zullen we het maar noemen. Als we terugkijken op het seizoen, we hebben alles voor een beetje gehad. Uh, we hebben het uh, voorjaar gehad, we hebben de Tour gehad. Uh, we hebben de Vuelta uiteraard gehad. Het WK, moeten we het daar ook nog over hebben? Ja, wat we daar, volgens mij wel, want wat we daar gezien hebben, is een, is een land wat, wat als één blok achter één renner stond. Had dat niet schriftelijk afgedaan moeten worden, want ja, Cavendish, die had je van tevoren ook wel gewoon op dat podium kunnen zetten, die medaille kunnen omhangen. Ja, had gekund, uh, maar dat zou wel uh, heel erg jammer zijn geweest als je in de strijd niet eens aandurft te gaan met zo'n persoon. En, ik heb ontzettend veel bewondering voor wat, hoe, hoe, hoe zo'n land zich dan uh, daarop focust. En ik heb daar uh, twee verschillende artikels over gelezen van verschillende A4'tjes... hoe zij zich hebben voorbereid op dit Kopenhagen-WK, wat al vier jaar bekend was. En al vier jaar staat het in de agenda in Engeland bij alle profwielrenners. En die wisten al vier jaar lang dat er maar voor één man die sprint werd gedaan die dag. En dan mag je, daar voel ik mij heel erg toe uh, aangetrokken als, als coach zijn... en ook nu uh, als trainer van de jongens van... Er zijn zoveel dingen mogelijk als je maar de juiste strijdplan op tafel neersmijt en dat met elkaar doet. Hè. En dat is het mooie van het wielrennen. Dat, dat je dus eh, met, eh, met negen renners de hele wereld jouw wil kan opleggen. Want Wout, wij, wij hè, Nederland, wij, Oranje... Eh, wij gingen met mannen die goed bergop konden op een relatief vlak parcours. Was het, was het niet bij voorbaat een mission impossible? Hoe heb jij dat ervaren? Uh, nou ja... Uh... Het scheelde ook nog dat de weer gewoon heel goed was die dag. Uh, ik bedoel, wij zaten denk ik een kleine week. En uh, het was alleen maar het regen en het waaien en weet ik wat allemaal. En op het WK zelf uh, ja, waren de omstandigheden natuurlijk ook perfect... om, uh, om voor Engeland uh, zo die koers te kunnen controleren. En ja, er was uh, op dat moment weinig uh, tegen te doen eigenlijk. Sorry, er was één man uh, die het in de slotfase... Nou, een paar rondjes voor het einde nog even probeerde. Dat was jij. Laatste ronde. Laatste ronde, toe maar. Dat was nog later. Wat dacht jij op dat moment? Van... Het moet gewoon kunnen. Ik kan eigenlijk heel de koers vrij rustig houden. Leo werd nogal kwaad om, omdat eigenlijk twee, nee, volgens mij nog veel eerder in ronde vijf of twaalf rijden eruit roepen. En er moest iemand mee zitten en er zat niemand mee. Dus ja, Leo heeft ook gelijk gehad achteraf dat hij mee moet zitten. Dus dat was gewoon slecht. Alleen, ja, ik voelde mij nog vrij goed op het laatst. En ik dacht, ik probeer het, want ik had, ja, ik had van tevoren al gezegd, de laatste ronde had sowieso JoBuy, die rijdt weg. Ik dacht, nou ja, als ik weg ben en ik kom achterom dan. Het niet geprobeerd. Is altijd mis. En toen reed ik weg. En toen uh, was het ook het enige. En niemand kwam, kwam niemand. erop. Nee. En ja, dan is het natuurlijk uh, het doet om te mislukken. Maar, volgend ja. jaar moet het allemaal anders. Want volgend jaar. Ik denk dat volgend jaar niet op de laatste ronde van aan te komen. Ik denk dat volgend jaar uh, de laatste 40 kilometer misschien nog uh, 20 mannen uh, in de eerste roep zit. Volgend jaar wordt het gewoon een. Een afvalrace. Ik vind het wel heel mooi om te zien, want op het moment dat ik zeg volgend jaar, dan zie ik bij jullie allebei in ieder geval een hele brede grijns op het gezicht verschijnen. Valkenburg, De Kouwberg, ja, fantastisch WK moet dat worden, Wout. Bij jou, nou ja, ik zal niet zeggen bij de achterdeur, want je woont in Noord-Limburg. <laughs> ja, ja dat, wordt, uh, dat wordt hopelijk een heel mooi WK. Ik bedoel, uh, echt een zwaar parcours. En uh, ja, ik denk dat we daar wel met een hele goede ploeg naartoe kunnen gaan en uh, wat moois kunnen laten zien. Hebben wij als Nederland... Kijk, aard maar weer even aan. Uh, je bent niet Leo van Vliet, maar je kent Leo van Vliet. Uh, hebben we daar dan die Engelandrol? Uh, de rol van de grote favoriet jongens, Ga maar eens uh, op eigen parcours uh, proberen waar te maken wat je wil. Ja, dat gaat de uitdaging van Leo zijn. En voor de rest van de jongens ook natuurlijk. Om daar met elkaar over te, te praten, communiceren. En uh, eigenlijk al vrij vroeg in het seizoen. Uh, Leo heeft al een startschot gegeven om, om een keer bij elkaar te zitten. Voor volgend jaar al. Dus... Ik denk dat dat een goede stap is en ik denk dat ook de enige manier is om, om in Nederland het succes binnen te halen. Dan zul je de neus op zijn tijd even met z'n allen de juiste kant op moeten wijzen. Dat, dat die datum daar in september in Valkenburg, dat gaat een hele belangrijke worden voor ons als, als wielerland. En de mogelijkheden zijn er, de capaciteiten van de renners zijn er. Uh, we kijken naar deze twee jongens aan tafel, maar er rijden nog meer in Nederland rond. Hè. We hebben het ook over, over gehad die dit parcours aankunnen, die, die zwaarte, echt die zwaarte van dat parcours nodig hebben... Om, om uit te blinken of om juist op het moment de aanval in te gaan. Uh, ja, over de selectie hoeft hij zich ook niet zoveel uh, hoofdbrikjes te maken... want hij kan ongeveer dezelfde ploeg meenemen als afgelopen jaar. Nou, niet helemaal hoor. Ongeveer? Hè? Ja, ongeveer, ja. Ja, er zijn verschillende ideeën over geweest. Ja, dat is aan Leo die keuze te maken en die heeft daar een gedachtegang achter gehad. En ik denk volgend jaar wordt het een stuk makkelijker. En uh, het belangrijkste is om, om de juiste vorm en, en, en de renners in de juiste piekperiode te hebben tijdens het WK. En daar mag best een doel van gemaakt worden als het WK in je eigen land is. En dus dat zal ook bij deze hier ook allebei de rood cirkeltje in de agenda staan. En dat, dat gaat eigenlijk het belangrijkste worden: dat je weet wat je daar moet klaarspelen. En ja, zowel John Wout is nog steeds groeiende. En, en John heeft de afgelopen twee jaren laten zien wat hij waard is in de goldrace. En ook in, de, in Luik. En uh, heeft de Ronde van Vlaanderen 12e en 11e afgesloten. Op een parcours. Wat, wat die terugkerende klimmetjes die je constant krijgt daar op de PK-parcours. Dat, dat is wat je nodig hebt. En, en dan bij... komt er nog een evenement aan. Hè? Maar dan denk ik meteen weer aan Cavendish, de Olympische Spelen in Londen. Vlak parcours Wout. Ja, Cavendish. <laughs> John? Ja... Ik denk geen Kevin is hoor. Het is uh, ja, het parcours wordt echt onderschat. Want uh, het is een 40 kilometer rij je vlak weg, Maar ja, dat is voor de koers niet belangrijk. En dan rij je daar toch uh, ja, tot en met 40 of 30 kilometer van het eind rij je daar rondjes. En dat zijn echt lastige rondjes. Met elke keer volgens mij een klim van 2 kilometer. En dat is geen makkelijke klim. Als ik jou zo hoor, dan denk ik van, jij bent er al zo mee bezig... Uh... Je hebt ook wel die, die koers uh, rood omcirkeld in jouw agenda. Ja, natuurlijk. Ik zou super raad Olympische Olympische zijn. Met de Tour als voorbereiding kun je een betere voorbereiding hebben. En, ja, ik denk gewoon dat het iedereen heeft het over Kevin is. Maar ja, het kan best dat hij daar wint. Hoor. Maar het is niet zo dat het vanzelfsprekend is dat Kevin daar wint. Want ten eerste start je maar met vijf man per land. Dus het is dus niet dat ze met z'n vijf zo'n parcours denk ik, heel makkelijk kunnen controleren. En je hebt dan man als Penaat die, die toch echt nog redelijk goed bij de hop kunnen. En die dan die aan de koers daar echt wel heel hard maken. En als die, het zou best kunnen dat hij wint. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend als in Kopenhagen. Aard, als ik zeg Kevin, inderdaad. Wout zegt Kevin, dit Johnny die heeft twijfels. Heb jij die ook? Ja, die heb ik ook zeker. En de belangrijkste reden daarvan haalde Sean aan. Die vijf man per, per land. En als je dan Kevin eraf haalt, dan heb je nog maar vier man die voor jou iets kunnen betekenen. En dan in de finale heb je zeker één mannetje nodig. Dus dan heb je nog maar drie man. Dan wordt het al gauw kleiner. En met drie man kun je niet een wedstrijd van 250 kilometer controleren. Dat is onmogelijk. Dus uh, Als het Kevin is wordt, dan heeft hij uh, ja, tactisch, technisch uh, het, de hulp gehad van andere landen... die ook op snelle jongens uh, rekenen. En daar nog iets recht kunnen zetten. Maar je zult zelf daar echt als sprinter zijn... en in superformer moeten zijn... En je moet, je moet die klemmetjes iets makkelijker verteren dan wat hij doet. Dus dan, dan kun je ja, toch al aan andere range renners gaan denken. En, en ja, Matthew Cross, Benati, dat, dat soort figuren... die ook slim zijn, die ook in de ontsnapping mee kunnen zitten. Een kopje van 20 is maar zo weg op een Olympische Spelen. En wie gaat het dan dichtrijden? Want alle landen zitten wel met iemand mee. Dus dat zijn hele kleine, kleine details... die wel gaan bepalen hoe de wedstrijd verlopen gaat zijn. En absoluut niet... Zo'n simpel uh, appeltje-eitje Kopenhagen verhaal. Wat je zo, het leek zo onigelijk. Het leek zo simpel. Maar... Zeg met al, die, al die evenementen, de Olympische Spelen, het WK in eigen land, de Tour, uh, Giro Vuelta, noem het allemaal maar op, met de huidige lichting die er is. Wordt 2012 het jaar van de waarheid? Nou, ik denk de start naar meer. De start naar, naar, naar dat iedereen zijn mogelijkheden ontdekt. En dat is dit jaar al gebeurd. Maar nu kan die, die deksel kan helemaal lopen en dus ze kunnen gaan springen. En ze kunnen hun doelen maken. En het allerbelangrijkste is om, om heel goed je seizoeninsdeling te maken. En, en in wedstrijden. Niet te veel hooi op je vork. Maar wel de doelen die je hebt. 110% beleven en uitvoeren. En een hoofddoel stellen, Johnny Hogeland, Jouw hoofddoel voor dit jaar. Ik heb denk ik niet echt één hoofddoel waar ik naartoe. Voorjaar misschien. Toch? Nou, het voorjaar sowieso. Maar ja, ik denk dat ik gewoon... Ik wil gewoon drie periodes goed zijn. Dat is de maand daar, vanaf de Ronde van Vlaanderen tot Like en dan de Tour met de Olympische Spelen dan. en dan het, uh, het WK. Dus dat, zijn, ja, dat denk ik dat het dat drie keer echt goed kan zijn. Wout Poels, één hoofddoel. Ik heb er twee. Sowieso van Luik naar Parijs, denk ik. Ja, nee, ja de Tour en het, en het WK. Daar wil ik echt, uh, echt goed gaan zijn. We gaan het allemaal afwachten voor komend jaar. Heren, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie op deze oudejaarsavond bij ons wilden aanschuiven. De oliebollen zijn op. Zo is dat en niet te veel hè. Ik <laughs> wens jullie een prettig jaar. Dank je Real, ja, ja, Oké. Okay.